11 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Dit kabinet gaat met overtuiging voluit aan de slag. Dat zei premier Rutte aan het einde van het debat over de regeringsverklaring. Volgens Rutte is zijn ploeg zeer gemotiveerd om het beleid uit te voeren... en hij wil daarbij samenwerken met de oppositie, de sociale partners... en andere organisaties in de samenleving. Een deel van de oppositie zal zich voorzichtig constructief opstellen... tegenover het kabinet. D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP staan open voor samenwerking. Van PVV, SP en CDA hoeft Rutte de komende tijd weinig steun te verwachten. Die partijen verwijten de coalitiegenoten dat ze verkiezingsbeloften hebben gebroken. In het debat werd veel aandacht besteed aan de zogenoemde dagbesteding voor gehandicapten en dementerende ouderen. Het wordt in 2015 een voorziening en het kabinet wil van 2014 een overgangsjaar maken. De coalitiepartijen PvdA en VVD drongen erop aan... dat mensen die in 2014 voor het eerst een beroep willen doen op dagbesteding... hadden kwaad worden ondersteund. En Rutte zegde dat toe. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga komen bijeen... om de situatie in de Gazastrook te bespreken persbureau Reuters meldt dat ze zaterdag vergaderen in Cairo. De leider van de Palestijnse autoriteit, president Abbas... had de Arabische Liga opgeroepen in spoedzitting bijeen te komen. Israël is bezig met een offensief tegen de top van Hamas. De eerste slachtoffer was vanmiddag Ahmed Jabari... de leider van de militaire vleugel van Hamas. En ook zijn lijfwacht werd gedood. Volgens het ministerie van Middellandse Zaken in Gaza... kwamen bij de aanvallen nog eens acht Palestijnen om het leven. en raakten tientallen mensen gewond. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN roept Israël en Hamas op een escalatie in de Gazastrook te voorkomen. En ook doet hij een oproep aan beide partijen om burgers te beschermen. In reactie op de aanvallen heeft Egypte zijn ambassadeur uit Israël teruggeroepen. Een team van internationale wetenschappers heeft het volledige genoom van het varken in kaart gebracht. Het onderzoek biedt kansen voor de varkensfokkerij... en kan helpen bij het bestrijden van menselijke ziektes. Een team van wetenschappers uit twaalf landen... onder leiding van de Wageningen Universiteit werkt aan het onderzoek mee. Afgelopen jaren zijn delen van het onderzoek al naar buiten gebracht. Veel boeren gebruiken de uitkomsten om varkens te fokken... die minder gevoelig zijn voor ziektes. Varkens lijken genetisch gezien veel op mensen... en daarom is het dier uitermate geschikt... voor onderzoek naar medische toepassingen voor mensen... Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschapstijdschrift Nature. De Amerikaanse president Obama heeft geen aanwijzingen dat er gevoelige informatie is uitgelekt in het Petraeus-schandaal. Dat zei hij op zijn eerste persconferentie sinds zijn herverkiezing. Oud-generaal Petraeus trad vorige week af als baas van de inlichtingendienst in CIA vanwege een buitenechtelijke affaire met zijn biograaf. Verder werd bekend dat de commandant van de Amerikaanse troepen John Allen in Afghanistan duizenden e-mails heeft gestuurd naar een van de betrokkenen in de zaak. Obama zegt dat hij geen bewijs heeft gezien dat Petraeus de nationale veiligheid heeft geschaad. De president sprak lovende woorden over de oud-generaal. Volgens hem is Amerika veiliger geworden dankzij Petraeus. In Ierland is het debat over abortus weer opgeleid na de dood van een zwangere vrouw. De 31-jarige vrouw overleed vorige maand in een ziekenhuis. Ze was 17 weken zwanger toen ze complicaties kreeg. Artsen stelden al snel vast dat ze een miskraam kreeg... maar toch weigerden ze haar een abortus te geven. Er zou nog een hartslag van de foetus te horen zijn. De vrouw stierf een week na haar opname aan bloedvergiftiging. In Ierland is abortus verboden. In 1992 bepaalde het Ierse Hoogrechtshof dat abortus moet worden toegestaan... als het leven van een zwangere vrouw gevaar loopt als er niet wordt ingegrepen. Na de dood van de vrouw lopen nu drie onderzoeken. van het ziekenhuis zelf, van de inspectiedienst en van de Ierse justitie. De inspectie voor de gezondheidszorg gaat het Ruwaard van Putten ziekenhuis en spijkenissen extra in de gaten houden. tot het verscherpt toezicht is besloten vanwege het grote aantal sterfgevallen op de afdeling cardiologie. Om hoeveel sterfgevallen het gaat is niet bekendgemaakt.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 De wedstrijd Nederland-Duitsland is geëindigd in een 0-0 gelijkspel. Zowel Oranje als Duitsland creëerden nauwelijks kansen. Bij Nederland debuteerde Ajax-doelman Kenneth Vermeer... en Vitesse-Middenvelder Marco van Ginkel. Het weer dan, vannacht verspreid over het land mist. Morgen overdag is het grijs. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte?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 Ik moest tijdens het debat over de regeringsverklaring vandaag... plotseling heel erg denken aan de term doemdenken. Somberheid over de toekomst. Kent u die uitdrukking nog? Ooit in zwang in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw... maar in ongenade geraakt tijdens het vooruitgangsdenken van de jaren 90. Weer ruim twee decennia later is het doemhandelen... in de plaats gekomen van het doemdenken. Ik voel een lichte heimwee opkomen... Goedenavond, welkom bij het Oog van Woensdag. Van het debat over de regeringsverklaring werd mensen vandaag ook niet vrolijker. Straks een verslag. Hoe het ecoduct een brug des doods dreigt te worden is ook al geen vrolijk onderwerp. Maar blijft u luisteren, want daarna gaan we praten over de ring des Niebeloegen van Wagner. En bij de doem der goden vergeleken valt de ellende van onze stervelingen toch mee. En we eindigen lachend met de ambitie van dit kabinet om een Dresiaanse uitstraling tentoon te spreiden. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 14 november. Het is opnieuw raak tussen Israël en de Palestijnen. Na een periode van relatieve rust waren er zware bombardementen. Israël sloeg terug na dagenlange raketaanvallen vanuit Gaza. We moeten ons volk beschermen, zegt Israël. No country would sit by idly. Bij de bombardementen kwamen zeker tien mensen om. Ook een hoge Hamas-leider werd gedood door een Israëlische raket. De Palestijnen zweren wraak. Zij zeggen dat ze zich voorbereiden op het ergste en dat juist Israël misdaden tegen burgers pleegt. De militaire vleugel van Hamas zegt dat met de Israëlische actie de poorten van de hel zijn geopend. Opnieuw zware kritiek op premier Rutte vanwege het regeerakkoord. De nieuwe regering houdt in het akkoord te weinig rekening met de zwakkeren, vindt de SP. En ik snap dus ook werkelijk waar niet dat de Partij van de Arbeid daar een handtekening onder zet. Ik zal u uitleggen waarom de Partij van de Arbeid dat doet, omdat na de bewering van de heer Roemer niet klopt. We zitten in een situatie waarin de economie niet goed draait. Wat de heer Roemer eigenlijk zegt is: je moet iedereen arm houden, want dan zijn we allemaal solidair. De PVV blijft erbij dat Rutte juist te ver gaat met zijn nivellering. Nederland wil af van beginnende communisten als Mark Rutte, vindt de PVV. En hij zou een vent zijn als hij die verantwoordelijkheid zou nemen... geen sorry premier wil zijn van Nederland, maar op zou stappen. En toen kon premier Rutte nog een keer zeggen wat hij zo lang voor zich moest houden... dat Wilders geen recht van spreken heeft... omdat hij altijd voor alle verantwoordelijkheden wegloopt. De heer Wilders liep weg uit de VVD toen het daar te heet onder de voeten werd. De heer Wilders liep weg uit het katshuis toen het hem te heet onder de voeten werd. En nu wil hij ook weghollen uit Europa, omdat hij dat ook te moeilijk vindt worden. Een motie van wantrouwen van de PVV haalde het niet. Het kabinet Rutte 2 kan dus nu echt aan het werk. En terwijl in Nederland veel mensen gelaten afwachten op wat komen gaat... werd in andere delen van Europa gestaakt tegen bezuinigingen. In Spanje was de grootste staking en die liep uit de hand. Ook in Portugal en Griekenland eindigden demonstraties in rellen. In Duitsland en Frankrijk bleef het relatief rustig. En de Italiaanse staking begon vreedzaam. <middels> Nederlandse toeristen vonden het wel gezellig. Live achtergrondmuziek op het terras... Waar, waar gaat dit allemaal over? Dit zijn stakingen van Italiaanse vakbonden tegen de bezuinigingen... die ze door Europa worden opgelegd. Oh, ik wou dat wij dat in Nederland deden. En daarna werden de toeristen in Rome getrakteerd op vuurwerk. En ME'ers. In België bleef het beperkt tot een staking bij de spoorwegen. Zolang we hier zijn, is er geen trein naar Brussel. Dus uh, ze hebben nog mogelijkheden om trein te laten rijden tot aan in Maar verder dan Skerbeek is, uh, is dat onmogelijk. Veel internationale reizen konden niet doorgaan. Maar ook in Brussel haalden Nederlandse reizigers hun schouders op. Als het in Nederland was geweest, was ik heel boos geworden. Maar ja, het zuiden van Europa begint in Brussel, dat weten we. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. <laughs> en het nieuws uit de kranten van morgen werd voor u samengevat door Freddy van Tijn. Veel werkgevers stappen over op een nieuwe pensioenregeling die veel onzekerder is dan de oude. En veel onzekerder dan in het pensioenakkoord werd afgesproken. Dat kan doordat dat pensioenakkoord nog steeds niet is ingevoerd bij de pensioenfondsen. Daardoor verlaten bedrijven de pensioenfondsen... en sluiten een verzekering af voor het pensioen van hun personeel. Trouw schrijft dat. Bij de nieuwe pensioenregelingen betaalt de werkgever een premie aan de verzekeraar. En die belegt dat geld. Het bedrijf is dan van alle zorgen af... en de werknemer moet afwachten wat er aan het eind van de beleggingen overblijft. Al 1 miljoen Nederlanders hebben zo'n onzeker pensioen. Onder meer Shell en KPMG zijn overgestapt. De Volkskrant schrijft dat rekeningen steeds later worden betaald en in een toenemend aantal gevallen helemaal niet. De verschillen tussen de Europese landen zijn groot. In Nederland wordt bijna de helft van alle facturen nog binnen 30 dagen betaald. In heel Europa blijft inmiddels gemiddeld bijna 3% van alle rekeningen onbetaald en dat is een schade van 330 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van Incasso Bureau Interim Justitia. Bijna de helft van de werknemers werkt vaak onder hoge tijdsdruk, Spits schrijft dat. Vooral in supermarkten, bij banken, verzekeraars, in de ICT en in het vervoer. Dat blijkt uit een enquête van FNV-bondgenoten onder bijna 12.000 werknemers. De vakbond start morgen de campagne Druk de werkdruk. Een op de drie werknemers zegt dat werkstress de belangrijkste reden is voor ziekteverzuim, zegt FNV-bondgenoten. Bij de campagne hoort ook een online zelftest op wetenschappelijke basis, verzekert de bond. Dennis Jonge wint de Spoorprijs 2012, dat schrijft Spits. De student mobiliteit aan de NATV in Breda krijgt de prijs voor zijn idee... om actueel reisadvies aan te bieden via de kaartautomaten van de NS. Het grootste voordeel is volgens Jonge dat het advies direct aansluit... bij het kaartje dat de reiziger daarnet heeft gekocht. We hopen natuurlijk dat de NS dit idee ook echt oppikt... zegt de juryvoorzitter van de Spoorprijs. Vorige week onthulde een criminoloog van de Vrije Universiteit dat de politie geen duidelijk beleid voert ten aanzien van ongebruikelijke opsporingsmethoden. Zo kunnen onder meer paragnosten worden ingezet. Spits schrijft dat het ChristenUnie-Kamerlid Segers zich daar zorgen over maakt en Kamervragen stelt. De politie is geen poppenkast, zegt Segers. En de kerk van onze lieve vrouw van altijd durende bijstand in Beeldhoven is in opstand. Met Pasen moet de Rooms-Katholieke Kerk op last van aartsbisschop Eik dicht blijven wanneer er geen priester is. En die kans is groot, want het parochieverband waar de kerk bij hoort telt acht kerken en maar twee priesters. De kerk viert al tientallen jaren de dagen van Witte Donderdag tot Pasen met lekenvoorgangers. Maar dat mag niet meer, schrijft Trouw. Uit onvrede heeft de kerkgemeenschap zich aangesloten bij Bezield Verband Utrecht. En dat is een groep opstandige kerken en gelovigen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan.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 Dan nu zal het nooit gaan hier langs het de water met zijn eeuwig kliek Het miskenbare stemgeluid van Huub van der Lubbe en de dijk mooier dan nu. De start was haperend, maar na twee dagen debat over de regeringsverklaring... kan het kabinet nu echt aan de slag. De vraag is natuurlijk in hoeverre de ministersploeg last blijft houden... van die moeilijke start. Naar Den Haag dus, naar Wilma Borgman. Wilma, dit debat zou eigenlijk vorige week al zijn gehouden. Dat lukte toen niet door de opstand binnen de VVD... tegen de inkomensafhankelijke zorgpremie... Mm -hmm. Is er daar nog veel over gegaan tijdens het debat? Uh, nou, het woord inkomensafhankelijke zorgpremie heb ik niet gehoord. Ja, dat ik terecht. Maar dat ging natuurlijk wel als een schaduw boven het debat. Hè. Rutte moest iets laten zien. Uh, dat was wel duidelijk dat hij iets goed had te maken. Dus in die zin heeft hij natuurlijk wel degelijk een rol gespeeld. Ja, we zagen Rutte urenlang aan het woord. Het was ja. op zich al een prestatie. Bleef hij scherp? Konde hij en trouwens ook zijn gehoorde concentratie bewaren? Nou, voor dat gehoor weet ik niet. Want die heb ik niet fulltime in beeld gezien. Maar uh, Rutte zelf was wel op dreef. Uh, ik denk dat wel heeft geholpen dat hij meteen vanochtend al in de hoogste versnelling moest hij was net goed en wel twee minuten bezig. En toen kwam Geert Wilders naar voren. Um, die gingen hupsakee gelijk in de aanval. Die zei dat Rutte moest vertrekken. Want na de puinhoop die Rutte heeft veroorzaakt... de afgelopen weken zou hij een fan zijn als hij zijn verantwoordelijkheid nam. Nou, uh, daar kon Rutte gelijk de tegenaanval uh, op inzetten. Hoezo verantwoordelijkheid nemen? Um, dat was nou juist het verschil tussen de wegloop Wilders en de VVD, vond Rutte. Ja, en Rutte is in dit soort debatten toch in zijn element. Hij heeft de cijfers paraat. Hij het goed. Dus aan het eind van het debat moet je toch concluderen... dat daar wel weer de premier stond. En heeft hij daarmee ook zijn gezag als premier terug? Dat zou moeten blijken. Hij heeft uh, zijn, uh, in zijn optreden veel goed gemaakt... Uh, van wat er de laatste weken is misgegaan. Maar kennelijk had hij zelf toch nog het idee... dat uh, niet alle vlekjes zijn weggewerkt. Want in zijn slotwoord kwam hij er nog op terug. Er wacht ons een zware opgave... bij het verder op orde brengen van de overheidsfinanciën. En dit vraagt offers van iedereen... Daarbij komt het erop aan dat de lasten evenwichtig verdeeld worden. Het kabinet zal de komende tijd de aanpak verder uitwerken... met sociale en maatschappelijke partners, met mede-overheden... en ook door bruggen te slaan waar dat in de samenleving mogelijk en nodig is. Dat geldt natuurlijk bovenal voor het overleg tussen het kabinet en de leden van de Tweede Kamer. In onze parlementaire democratie, voorzitter, is vertrouwen een kernwoord... Waar het kabinet geacht wordt het vertrouwen van de Kamer te genieten... is het ons vast te voornemen om dit niet te beschamen. Waar het kabinet vertrouwen moet verdienen, gaan we daarvoor onze uiterste best doen. En met deze inzet voor de toekomst van ons land gaat het kabinet na dit debat met overtuiging en voluit aan de slag. Ik dank u wel. Ja, de afgelopen weken hebben niet echt geholpen bij dat vertrouwen... terwijl dat nou juist zo nodig is omdat dit kabinet... van deze zware bezuinigingen over ons allen uitstort. En de boodschap van Rutte was eigenlijk vanaf nu moet het beter gaan. Ja, maar goed, hij kan dus voorlopig nou veel verder als premier. Maar hij heeft natuurlijk twee petten op. Hij is ook leider van de VVD. Ja. Heeft hij in die functie veel last van de kritiek aan eigen geleden eigenlijk? Ik denk dat hij daar meer goed te maken heeft dan in de Kamer vandaag. Want ja? uh, in zijn partij heeft hij niet genoeg aan uh, de retorische kwaliteiten... die hem in een debat wel overeind houden... Uh, geloofwaardigheid, vertrouwen in Rutte hebben in de partij... de afgelopen weken toch een flinke deuk opgelopen. Uh, hij heeft maandagavond dan wel excuses aangeboden... voor het feit dat hij de opstand in de achterban tegen die premie... in het geheel niet heeft zien aankomen of niet had ingeschat. Maar ja, wat zegt dat dan over de band die de partijleider met zijn partij heeft? En die achterban die zit ineens met een partijleider die niet meer onomstreden on is. Dus ik denk dat daar voor hem een zwaardere taak wacht dan in de Kamer vandaag. Nu is dit kabinet... Gewoon een meerderheidskabinet. In de Tweede Kamer zit Rutte 2 gebeiteld. In de Eerste Kamer ligt dat anders. Daar heeft het kabinet geen meerderheid. Wat verwacht jij dat Rutte 2 gaat doen om de Senaat achter de plannen te krijgen? Ja, Je hoorde hem net ook al zeggen... het motto van het kabinet is slaan tussen jong en oud... tussen ziek en gezond, rijk en arm stad en platteland... Um, maar de vraag is natuurlijk of die bruggen ook moet worden geslagen... naar de oppositie in de Tweede Kamer en de oppositie in de Eerste Kamer. Uh, Alexander Pechtold van D66 vroeg zich dat bijvoorbeeld af... want Rutte heeft er gisteren in de regeringsverklaring zelf helemaal niks over gezegd. En dat was, ook vond de premier, niet helemaal goed. Ik zag gisteren in de media een kritische noot van de heer Pechtold... en ik dacht hij heeft eigenlijk al gelijk en dat had te maken met de regeringsverklaring...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 slightly different over, omdat ik van mening ben. Iets verschillend over. Omdat ik denk dat er wel degelijk voorbeelden zijn waarbij dat wel eens gelukt. Maar ik neem het dat ter harte. Dit kabinet heeft in ieder geval de ambitie om de heer Pechtold op dit punt een stuk gelukkiger te maken. Ja, Misschien uh, geheel vrijwillig dat gelukkig maken van Alexander Pechtold. Hm. Maar het kabinet heeft natuurlijk ook niet zoveel keus. Want de oppositie kan in de Eerste Kamer wetten tegenhouden. Heeft daarmee een stevig machtsmiddel in handen om iets van het kabinet gedaan te krijgen. Dus ze moeten wel. Ja, Dus gaan ze zoeken naar een brede meerderheid, belooft de premier. Luisteren naar de oppositie. Positie, ja. Maar gaat het lukken? Als ik in de oppositie zat in deze Tweede Kamer... zou ik daar niet meteen op blind varen. Want uh, er was vandaag in het debat meteen een kans om uh, daden bij woorden te voegen. Het ging in het debat op een moment over de dagbesteding. Dat is een term voor uh, opvang buiten de deur... van bijvoorbeeld de gehandicapten en demente ouderen... zodat het thuisfront even kan bijkomen van het zorgen. Nou, die dagbesteding wordt in het regeerakkoord overgeheveld naar de gemeente. Maar dat gaat gepaard met een flinke bezuiniging. Uh, de oppositie vindt dat schandalig, dat ze wil dat daarvan af. Maar Rutte wilde uiteindelijk pas toegeven dat hij daarnaar zou kijken nadat Diederik Samsom zich ermee had bemoeid. Iedereen die nu dagbesteding heeft, want daar is de grote onzekerheid in ieder geval in mijn mailbox en op straat over ontstaan. Iedereen die nu dagbesteding heeft, oh. houdt die dagbesteding in 2014 yes. en wordt daarna bij de gemeente overgeheveld, zoals dat dan heet. En daar gaat het dan verder. Ik kan ermee akkoord gaan, Wat eh, ik wil wel wil checken even... of dat ook binnen de financiële kaders... maar ik kijk even naar de verantwoordelijke staatssecretaris... en die zie ik niet helemaal in paniek raken. Dus dat, zou, dat kan. Ja, doen we zo. Prima. Ja, prima, zei Diederik Samson. De brug naar de oppositie heette dus in dit geval uh, Diederik Samson. Ja, alles bij elkaar uh, na deze twee dagen was het toch voor een, in ieder geval een deel van de oppositie. GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie. Voldoende reden om te zeggen dat die uitgestoken hand van de premier voorzichtig wordt aanvaard. En zo, klerik kan het kabinet dan uh, toch aan de slag. Dat is mooi, Wilma. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.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 Only know Ja, volgens mij het... je ja. nee, Niet dus. Nou durf ik niet meer. Wat een instinker, zeg. Let her go. Passenger was dat. In Gelderland is er ophef ontstaan over een ecoduct. Dat is een veilige overgang voor dieren in het wild over een snelweg. In dit geval de A28. Althans, dat zou het moeten zijn, want natuurbeschermers spreken al van de brug des doods. Met name herten die de oversteek zouden gaan wagen, zouden het risico lopen om afgeschoten te worden. Dus is hier in de studio de verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Harry Vos met dubbel S van Stichting Bescherming. Welkom allebei. Dank. Meneer van Dijk, u wilt het ecoduct Hulshorst binnenkort openen. U wilt de natuur de ruimte geven, zullen we ja. Maar zeggen. Ja, klopt. Wij hebben in um, Gelderland en in Utrecht hebben we in totaal negen ecoducten neergelegd. Die zijn... Van groot belang voor uh, het ecologisch evenwicht en voor de verbindingen, waar ook dit kabinet weer van zegt: van die zouden er moeten komen. En daar zijn we al een poosje mee bezig geweest. En uh, die zijn bedoeld om de flora en fauna verder te gaan verspreiden. De biodiversiteit: planten en dieren, planten en dieren dus uh, met name de biodiversiteit. Uh, om die verder te gaan bevorderen. Ja. En daarvoor hebben we die ecoducten uh, gebouwd. Nou zijn die boeren aan de andere kant van het ecoduct... die daar een bedrijf hebben, die vrezen dat er een grote toestroom komt van herten. En bang dus dat hun oogst door die herten wordt opgevreten. En u hebt daar blijkbaar begrip voor, want u hebt afspraken met die boeren gemaakt. Hoeveel herten mogen de oversteek maken? Nee, we hebben geen afspraak gemaakt hoeveel er mogen oversteken. Oh. We hebben gezegd, als wij die ecoducten gaan bouwen... zorgen wij ervoor dat er rekening wordt gehouden ook met de belangen van de agrariërs. Dat betekent dat wanneer die agrariërs uh, die daar zitten... dat we daar beschermende maatregelen treffen voor een deel. Dus dan staat er een portier bij nee. het ecoduct... en die zegt dan, ho, nu nee. geen hert meer. Nee, dat is niet het beeld. Even, ik moet één stap terug. Wij hebben... Op de Veluwe op dit moment 3500 herten. Ja. Er is een leefgebied van ongeveer 1400, 1500 herten. Uh -huh. Dus dat betekent dat er ongeveer 1500 herten afgeschoten moeten worden... Om, in het kader van gewoon wildbeheer. dat Ik doen we op al... 2100, 3500 ja, maar, min 14. Maar... maar in die orde van grootte, en dat is al een beleid... wat we al jaren aan het voeren zijn. Okay. Nu hebben wij daar een ecoduct, en dat ecoduct gaat open... Ja. En dat betekent dat wij zeggen, um, er zal, uh, het is belangrijk omdat ze dan ook in de richting van Oostvaardersplassen uiteindelijk kunnen gaan. Alleen om dat evenwicht ook in dat gebied te houden, hebben wij de ruimte om daar twee herten per 100 hectare te hebben. Dus ongeveer betekent dat er iets van 20, 25 herten op dit moment zijn. En zijn er, zijn. En dan moeten 10 er drie, meer dan ik dacht. En er moeten er tien van af. En dat is dus de afspraak 15 die elkaar. 15 jacht. Dan kom ik toch op 15 herten. Ja, 10, 15 herten. Dus bij en... de zestiende, wat gaat u bij de zestiende doen? Nee, want het beeld nee. is. Nee, want het beeld is wat, wat ook door uh, de Partij voor de Dieren en door de Faunabescherming wordt neergezet. Is dat wij daar gaan staan tellen. Als er 10 overheen zijn, dan gaan wij uh, uh, uiteindelijk schieten. Ja. Wat wij gaan doen, is nu in het normale faunabeheer, in het normale jachtseizoen, dat wij al ervoor gaan zorgen dat er niet te veel her te zijn. Maar hoe dan? Omdat wij gewoon in ons normale beheer al ervoor zorgen dat er de wildstand, de reestand, hertenstand teruggebracht wordt. Meneer Vos, u bent van de fauna-bescherming en u ziet het helemaal verkeerd, want u bent tegen de opening van dat... Uh, ja, heel, heel bizar eigenlijk uh, dat wij tegen ecoduct, de opening van ja. een ecoduct zijn. Nou, dat wou ja. ik u nou net voorleggen, want u bent natuurlijk voor de uitbreiding van die wij natuur. Wij voor de uitbreiding van een van ecoduct. Er zijn ja. de negen, daar zijn we erg blij mee altijd ja. geweest. Alleen bij deze is het natuurlijk een heel bizar verhaal. Want het gaat alleen maar om de herten... De zwijnen mogen al niet van de veluwe af. Nee. Dus daar is al een, een hek voor geplaatst, nu al. Dus het gaat alleen nog om de herten. Want uh, planten die, uh, gaan niet via een ecoduct over, uh, naar een ander gebied toe. Andere dieren wel. Maar die andere dieren die kunnen over. Ik ben gistermorgen daar, je komt daar regelmatig. Pootafdrukken van de das van, van, uh, van een vos, heb ik gezien. Nou, dat is dus, mooi. Dus die maken daar gebruik al van. Ja. Dus het is alleen maar voor de herten dat het open moet... En ja, daar zit. De, en meneer Van Dijk zegt, ja, dat moet naar de Oostvadersplassen. Daar heeft meneer CDA-Bleker een streep doorheen gezet. En die heeft. Ja, dat wordt nu gelukkig weer door dit kabinet opgepakt. Is ik hoop dat meneer Van Dijk daar blij mee is. Dat, maar er is nu alleen maar een plekje daar waar een enkel... misschien, ja, ik hoor aantallen van zeven... Uh, hetten mogen zijn. Nou ja, hij zegt net vijftien. En het vij is natuurlijk bizar dat... Het, ja, nou ja, al zijn het er vijftien, maar het is beperkt. En ja. die ecoducten zijn altijd aangelegd om, om biodiversiteit... Om, om ecologische hoogstructuur te maken... om dieren overal te laten lopen. Dus het voldoet niet aan zijn doel, zegt u. Maar waar bent u bang voor? Want, want ik bedoel, ik zei nou net die of dat die herten werden afgeschoten... Maar die informatie komt van u. Dat ze afgeschoten worden. Ja, want ze, ja ze worden ook ja. afgeschoten. Nou, maar hij ze... zegt van niet. Nee, maar niet. Kijk, het beeld wat is weggezet is. Er staat iemand op, die, uh, op dat ecoduct... Die heeft geteld. Er zijn er tien. En als nummer elf komt, worden ze ja. door de, brug des de doods... Of door het vuurpenton. Om... Tot... Ja. Ja. Maar, maar, om... maar dat is dus niet hetgeen wat er gaat gebeuren. Maar als ze nu te veel wel zijn. Want, ze, nee. want er wordt niet gecontroleerd. Ze lopen over. Er zijn er geen met vier. Worden ze dan als, in, als een koe uit de wei, een boer met zijn kinderen. Nee. Ze druggedreven. Nee, wat wij gaan doen. En dat hebben wij ook al steeds gezegd. Hebben wij ook uitgelegd. En jullie, we hebben jullie ook uitgenodigd. om nog langs te komen. om daarover uh, van nacht na, te na actie. Ja, goed. Wij wilden het zo snel mogelijk. Wij hebben gezegd. er is in zijn totaliteit. hebben wij gewoon te veel herten. op dit moment. op uh, de Veluwe. Nee, dat is duidelijk. En maar, dat die en, afgeschoten oh, worden. is ook al duidelijk. Maar wat zegt u nou eigenlijk? We schieten ze eerst af op de Veluwe. voordat ze de kans krijgen. om over dat ja, eco goede te gaan komen. Gaan dat zegt ervoor, u. Wij gaan ervoor zorgen dat de. Dat er niet te veel herten overheen zullen gaan. En dat doen we doordat er van tevoren voldoende herten ook in dat gebied geschoten zijn. En dat moet in zijn algemeenheid sowieso al plaatsvinden, meneer Vos. Ja, maar wij zijn natuurlijk al zo niet. Maar dat is niet de discussie. Wij zijn al zo niet mee dat er zoveel hetten geschoten moeten worden. Daar begint die discussie. Maar dat is inderdaad al. niet de discussie. De, de discussie is nu. Want die, die, die worden al. Die worden die al geschoten. Er nou, dat zijn dat ook te veel. Ja. En, en, en wij zijn een organisatie die in zich inzet voor een, in het wild levende dieren. Dus wij vinden dat die. Die, die, die overgangen naar Duitsland, naar Overijssel toe... waar geen, geen zwijnen over mogen. Het is allemaal bizar eigenlijk. Daar zijn ze voor aangelegd, hebben ze dik reclame voor gemaakt... en nu het zover is dat het open gaat en open moet... Uh, is er een beperking, vooral daar bij, ja. bij, bij uh, Nijkerk of bij, bij Hulshorst? Daar kunnen in één keer maar een enkel het in. Want ze kunnen niet naar de oostvaders ja, Eigenlijk door. zegt u gewoon dat ecoduct dat werkt sowieso dat niet. Dat of dat nou dus niet Of niet opengaat, het nou open gaat of niet open gaat, het werkt maar, gewoon niet. Nee, maar maar, nee, maar Ik werd... wil één ding duidelijk hebben, want ik snap niet. U zegt steeds, uh, we, we, we schieten ze al van tevoren af op de veluwe. Uh, en, en dan zullen er dus niet voldoende, dan zullen er niet zoveel herten over het nee, ecoduct zijn. Maar dat zijn er dan altijd nog 1500 die over het ecoduct kunnen. Natuurlijk zijn er 15, maar de en dan neiging... mogen er maar 15. Nee, want er zijn A meer eh, ecoducten. Heel veel blijven ook binnen dat gebied. Er zal een deel zat die kant op gaan. En de eerlijkheid gebied ook om te zeggen. dat wij helemaal niet precies weten. wat er wel, in de, wel of niet in de komende periode gaat gebeuren. Daar ja. hebben wij ook van gezegd. daar hangen we camera's op. Wij gaan daar ook monitoren. wat er precies wel of niet gaat gebeuren. En wij kunnen dan op een bepaald moment. kunnen wij die ecoducten ook weer dicht moeten ja, doen. Maar, maar, omdat er te veel zijn. U dat u kan. U laat uw oor gewoon te veel hangen naar de jagers en de boeren. het nee. e, typisch CDA. Eigenlijk, nee. hè? U, u, u, bent, u, u staat zelfs een uitnodiging van natuurmonumenten... die je toch goed voor hebt met de dieren daar... die een time-out waren, time dat, dat, dat veegt u weg. Dat is eigenlijk een soort ja, regentengedrag van... wij weten het, volgens mij zijn er gewoon te veel ambtenaren die, die jagen zijn... Of te veel adviseurs in uw omgeving. Ik heb u in het voorjaar een gesprek met u gehad over hoe het wel zou kunnen, maar daar luistert u en uw ambtenaren niet naar. Als dat eens zou beginnen, een integraal overleg met. De hele bevolking, niet alleen met belanghebbenden. Maar, maar, maar, wil maar niet van ik, wou, ik wil even, iets want, want want Nu gaan we het alleen maar uh, over, over de, dit ene geval hebben. Ik zag ook dat er een ecoduct over de provinciale weg uh, N310 komt. Uh, uh, daar mogen uh, moeflons niet naar de ene kant, paarden en runderen niet ja. naar de andere kant. Ik denk zo want die ecoducten die, die, die, die, die, die, die, die, die lopen verstrekt hun doel mis... Nee, en ik... u zegt net ook, we weten helemaal niet hoe het gaat werken. Zou je, dus je toch wachten? Nee, wij hebben onderzoek gedaan. Voordat die ecoducten zijn gebouwd, is er onderzoek gedaan. Is gezegd, om deze verbindingen voor elkaar te krijgen... moet je het op deze manier gaan doen. Wij hebben, voordat wij uh, uiteindelijk het gedaan hebben... hebben wij met alle personen en alle instanties en alle belanghebbenden... in het gebied hebben wij gesprekken gevoerd. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit ook past binnen hetgeen wat jullie willen? Daar hebben we een beleid over opgezet, alleen... Dat moet iedereen uh, erkennen. We weten, beesten kun je niet met een computer besturen. De dus de wetenschap was tegen. Nee, maar de, de, niemand weet precies hoe dat wel nee. of niet gaat. Dus daarom monitoren wij het. Als maar, u nu de vraag stelt, werkt het? Ja, het werkt. Nou, dat we weet u er, nog niet zeker. Ja, want wij hebben al enkele ecoducten opengezet. En enkele ecoducten waar het op dit moment op een goede manier, de herten eroverheen gaan. Waar we op dit moment ook al zien dat er andere beesten gaan. En waar dus ook de fauna. Maar wat zijn, wat zijn andere beesten? Wat zijn andere beesten? Nou ja, die alfabier, gaan er al over. U Maar die kunnen erover. Die kunnen, er zitten twee pijpen daar waar die dieren doorheen kunnen. Maar, en, en open gaas. Maar, Meneer uh, Vos, is het voor u... Want, want eigenlijk uh, zegt de heer Van Dijk... Nou ja, uh, het werkt. En voor zover het, uh, we niet weten of het werkt... gaan we het monitoren. Om ja. het andere woorden, in de gaten houden. Uh, ik zou zeggen als ik u was... Ik ga achter zo'n camera, uh, camera staan met u. En dan gaan wij het meehelpen monitoren. Ja, ik, ik wil niet monitoren. ik wil gewoon dicht houden... tot er een beter plan is, dat er gewoon een integraal plan is. Want nu gaand gaat de provincie wel met de inwoners praten... en voorlichting geven, maar er moet gewoon een, een, een, een, een nieuw plan komen. En mijn pad, het ligt voor 9 à 10 miljoen ligt daar aan, aan EcoDuct. Mijn part, wordt dat 5, 6, 7 jaar, is het nog dicht... Want de, de, het kleine kan maar het toch wel Er zijn wel miljoenen, miljoenen ja, maar, euro's maar, maar, maar als je als geen goed plan hebt... En, en het is maar voor een paar dieren dat daar constant jacht moet zijn om dieren er weg te krijgen, dat is toch bizar. Dan kun je het beter dichtlaten en ze gewoon lekker op de veeblouw laten lopen. Waarom moeten ze dan zo'n fuik in de fuik des doods, uh, heb ik gehoord. Nou, dat woord wil ik niet gebruiken. Wel gedaan. Hè, ja. maar, dus, maar, ja. dus, dus daar moet en, en als ze dan in, in, in drie, vier dagen tijd, drie, drie duizend mensen een petitie tekenen, dan zeg ik nou, dat maakt wel wat los. U hebt, gek gezegd, te u hebt gezegd dat u actie ging voeren. Waar bestaat die actie eigenlijk uit? Nou, ik heb één actie. Ik, we gaan zaterdag zaterdag we een uh, gaan we er een Bord in de grond slaan. We hebben een, een petitie. Bord in de grond slaan. Ja, ja. ja. Wauw, dat zal op, op, ja, dus, Nee, we, we gaan natuurlijk niet. We, we kunnen we, ja wat voor een actie. Maar dan komen we, de, we. Ik heb net meneer Van Dijk een boek gegeven. Harry Vosman van Actie. Nou, daar kan hij rekening mee houden dat er meerdere acties komen. Maar eerlijk gezegd had ik het op prijs gesteld wanneer we er van tevoren. Deze week nog met elkaar over hadden kunnen spreken en wij hebben in de afgelopen periode, want het beeld wordt Weet nu wat? Niet, we hebben wij al heel veel met mensen erover gesproken. Is er veel draagvlak voor hetgeen wat we gaan doen en wij zijn wat dat betreft ook verbaasd over hetgeen wat nu door de fauna bescherming ik voor... en door de partij voor de dieren wordt gedaan. Dan stel ik voor dat u dit gesprek morgen met, voortzet met elkaar. <lacht> met veel maar plezier. Niet, niet met mij. Ik wil eerst de actie afmaken. Oké, okay, nadat het bord in de grond is geslagen. En wat boegroep? En wat boe geroept. Dat hebt u nu al gedaan eigenlijk. Maar goed, ik dank u wel. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en Harry Vos met dubbel S van de Fauna bescherming <gacht> Dank u wel. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Scholti... speelde het steeds terugkerende thema uit Wagner's ring. En jij herkende het meteen, Havi de Basse. Ja, dat klopt, omdat ja. uh, uh, heel vreemd is. Scholti is iemand uh, die uh, in zijn meeste uitvoeringen snel, altijd heel snel neemt. Ja. Maar in dit geval, vreemd genoeg, neemt hij die, uh, die walkurenrit... Wat, wat, wat ik vind, het gaat om uh, walkuren op vliegende paarden dergelijke. wat ja. een beetje snel moet... En Hoogdravend, letterlijk, dan neemt hij dan wat trager. Dat is heel vreemd bij hem. Ja. Een... Ik zal even inleiden, want je hoort dat natuurlijk niet vaak in het oog. Opera, en al helemaal niet van Richard Wagner. Uh, morgen is namelijk de première van Das Rheingold... bij de Nederlandse Opera in het Amsterdamse Muziektheater. En vandaar dus dat we dit horen. Das Rheingold is de eerste van vier opera's... uit de cyclus Ring des Nibelungen En operaliefhebbers kunnen zich daar al een jaar op verheugen. Ondanks dat de kans groot is trouwens dat ze dezelfde opera... Uh, enkele jaren geleden ook al hebben gezien, want het is een reprise, een herhaling. Goed, uh, uh, u hoort het al, Havid Bouazza zit hier in de studio. Heb jij hem toen gezien in het muziektheater al? Ja, ik heb ja. alle vier delen gezien. Alle ja. vier delen, ja. Luister je veel naar Wagner? Ben jij, oh, je bent je een Wagner-fan. Ja, ik ben een groot bewonderaar van uh, zijn werk, ja. Ja, vertel eens wat meer over. Nou, het, nou uh, toen ik opera leerde kennen, ik was 18, ik woonde net in Amsterdam. Toen ben ik uh, op een gegeven moment, toen ik 19 was, uh, dacht ik nou, ik moet aan Wagner beginnen. En ik had er natuurlijk zoveel over gehoord en zoveel vooroordelen. En zoals alle grote werken, klassieke werken, is alles wat erover werd gezegd, blijkt helemaal niet waar te zijn. Het was niet bombastisch, het was niet hoogdravend, het was een... Uh, ik, wat ik ontdekte was, het was een opera, een heel intieme opera... over uh, zoektocht naar liefde, over verbroken beloftes, over... over rancunen, macht ook, nee, heel erg. Over, over macht. macht, noem ja. maar op. Maar het, ja. wat mij vooral frappeerde was... Uh, wat ik, moet ik eerlijk zeggen, wat, mij vooral, wat ik heel mooi vond en nog steeds... is dat liefde en angst aan elkaar worden gekoppeld... en seks en kennis aan elkaar worden gekoppeld. Ja, kun je iets meer zeggen voor de mensen die het niet weten wat het... Kan je het kort zeggen? Het verhaaltje bijvoorbeeld van uh, de, de nieuwbeloonde of in elk geval van das Rijngold? Nou, das Rijngold, uh, dat begint uh, met uh, die uh, Rijnmeetje. dat zijn drie soort zee die moeten het ja. goud Natuur, blijven. Be natuurwezens zijn. Het, ja, ja. ja. ja de, je hebt dus een wereld die bestaat uit valhalla uit Riesenheim, het, uh, uh, het oord van de Reuzen. Je hebt uh, de Rijn, de rivier, waar die zeemeerminnen... dus de Rijndochters en. zwemmen die het goud moeten bewaken... voor Vodan, de oppergod. En daaronder heb je Niebelheim, dat is dus ja. de oord van de Nibelungen. Dat zijn Niksen, zoals dat heet. Ja. Ja. En, uh, en het begint ermee dat iemand van de Niebelheim... de grens van Niebelheim overschrijdt... om een van die uh, drie proberen te versieren... En ja. dat lukt hem niet. En hij voelt zich afgewezen. En hij stelt het goud, maar het goud kan alleen maar gestolen worden... op voorwaarden dat je de liefde vervloekt. Ja. En dat doet hij. En dat is het begin van een enorme reeks van gebeurtenissen... die begin dus uiteindelijk met, uh, naar met de af... ondergang van... Alles, hè? Ja van, de, ja, van al die wereld. De ja. ondergang van Walhanna, ja. Ja. ja. In Amsterdam is Klaus Bertisch. Hij is de dramaturg van de voorstelling. Dag, meneer Bertisch. Hallo. Um, is dit een beetje een adequate samenvatting van de inhoud? Ja, ik? het heeft ja, het goed ja, he? gedaan. Dat is wel goed, hè? Ja. Uh, maar inderdaad, het gaat niet zozeer om het verhaal... Uh, hoewel dat natuurlijk ook fascinerend is... en fantastisch om op toneel te zetten natuurlijk... maar ook om de thema's. En misschien nog wel heel veel meer om de muziek, hè? Ja, zeker. Ja? Ja, het is, is een goed mengsel. Interessante goed. thema's en geweldige muziek. Ja. Nou uh, weten wij allemaal vaag wat een dramaturg is. <laughs> uh, maar u weet het zeker heel goed, want u bent het. Wat is uw rol bij de ensignering van de ring? Nou, wij hebben samen uh, het concept bedacht. We hebben het samen neergezet. Um, een dramateur is iemand die op afstand kijkt en een soort klankbordfunctie heeft... en dan tegen de regisseur zegt of het goed overkomt, of het werkt of, of het niet goed werkt. En heel veel research gedaan. Dat is wat ik doe. Ja, maar dat, dat, dat, dat speelt zich dus af op alle fronten. Uh, dus ja. theater, muziek, uh, ansonering, ja. uh, alles. Ja. En ook de kwaliteit van uh, uh, het spelen. Kwaliteitscontrole. Ja ja, ja, ja, ja. Maar is dat nog een uitdaging voor u? Want het is een reprise, dus in feite ligt alles al vast, of niet? Ja, dat is ook zo. Het ligt alles vast. Maar het is een uh, compleet nieuwe cast. Er zijn volgens mij alleen maar twee zangers bij deze keer... die het al eerder gedaan hebben en dan ook uh, niet de allereerste keer. Dus het was uh, wel behoorlijk veel werk. En het is een, een, een uitdagend decor ook. Dus uh, ze moesten hun weg eerst ook even... Vinden. Ja. Uh, zeg eens iets over is. dat uitdagende decor. Want als je het gelezen hebt, of als je het gezien hebt, dan weet je dat meteen. Ja. Maar uh, voor de mensen die het niet gezien hebben. Nou, wat, wat bijzonder is aan deze ring, is dat het orkest, zeg maar in de mise en scène, uh, is betrokken. Uh, Wagner heeft in Bayreuth, bij zijn festival, heeft hij de overkoepelde orkestbak gehad. Dat he, kunnen wij niet nabotsen. Dus hm. wij dachten, nee, wij gaan wij laten het extra zien. Het maakt een, echt een deel uit van het verhaal. En doordat het orkest deel ...heel van het verhaal is komen ook, omdat ze daar omheen lopen. De uh, karakters, de figuren komen dichter bij de toeschouwers. Dus uh, ze worden bijna tastbaar en zo wordt het ook, uh, kan je het veel beter meebeleven. Ja. Wat er nog bij komt, wat bijzonder is, is dat er ook een verbinding wordt gemaakt... ...tussen de zaal waar de toeschouwers zitten en het toneel. Dus er zijn aan links uh, en rechts aan, de, aan beide zijden zijn een soort gondels... ...waar we adventure seats hebben. Hebben, waar de mensen kunnen zitten. Adventure seats, avontuurlijke, uh, ja, plaatsen, avontuurlijke ja. plaatsen. Ja, avontuurlijke ja, plaatsen. Met een ja. bijzondere manier hoe je dan daarnaar kunt kijken. Ja. Dan zie je veel meer het toneel gebeuren en uh, alles wat er gebeurt. Ja. Ja. Nou zijn er heel veel interpretaties en duidingen van dit werk ja. in omloop. Uh, ik wil even beginnen bij Hafid. Wat denk jij dat Wagner met dit werk wilde zeggen? Nou, uh, Derlinge Nieuwbloemen is eigenlijk een uit de hand gelopen opera. Want hij wilde één opera schrijven. De, dat was Siegfried. Dat ja. is dus het derde deel geworden uiteindelijk. Maar dat werd dus steeds groter. Ik denk dat hij uh, aanvankelijk uh, wilde neerzetten wat een Arische, een Germaanse held was. Uh, Arischisme heeft meteen een, een, ja, een bijklank. Nee. Hij was daar ook heel bewust mee, be mm -hmm. mee bezig. Ik ben. Uh, uh, en wat hij... Het, het is natuurlijk ook pure megalomanie, natuurlijk. Ja. ja? Uh, en ik ben... Ik, kijk, je kunt, er, uh, je kunt er politieke dingen inzien. En ik weet zeker dat, uh, uh, dat Wagner uh, politieke pretenties had... omdat hij dacht dat hij iets kon zeggen over uh, uh, verlossing... de redding van uh, een groot Duitsland, een noem maar op. Ik denk dat wat hem heeft gered van die pretenties... is zijn uiteindelijk uh, artistieke talent. Ik, Al die ruis eromheen... Uh, uh, ik vind dat ik, ik vind dat, doet, dat doet, uh, uh, voegt niks toe aan wat hij werkelijk goed kon. Dat is een verhaal vertellen. hij was een verteller. Een sprookjesverteller heel goed. Precies. eigenlijk. Precies, ja. en hij was ook heel goed in het bewerken van Andermans materiaal. Ja. Al zijn opera zijn bewerkingen van Andermans materiaal. Ja. En hij kon dat met muziek. Dus wat je hebt, wat hij heel goed was... Je hebt dus aan de ene kant de ver het verbale verhaal, hè? de woorden, de zang... en daarnaast het orkest... Dat niet het verhaal becommentarieert, maar het verhaal op een complexere manier meevertelt, emotionele manier. Dus als je al, al die uh, uh, politieke en uh, uh, wat dan ook uh, interpretaties loslaat, wat je dan over hebt, is een formidabel verteld verhaal, intrigue. Ja. Bijna uh, zelfs met soapstuk, waarin waar het om gaat, met spiegelingen. Met, het is een soort spiegelpaleis. Waar het uiteindelijk om gaat, daarom heb ik dat in het begin ook gezegd... Het, het begint met iemand die wordt afgewezen, een lelijke, die wordt afgezet door drie mooie vrouwen. Ja. En, en, uitgelachen uh, ook. Ook uitgelachen ja. en wat daarna gebeurt, uh, om het zo te zeggen... het gaat om de onafwendbare gevolgen van een opstandigheid die niet het beoogde doel bereikt. Ja. Dat is mooi, meneer Berties, hebt u daar ja. gewoon iets aan toe te voegen. Nou ja, het gaat over de eeuwige strijd tussen macht en liefde. Waarvoor kies ik? Wat, we, wat wil ik eigenlijk? Ik, kan dat, ik wil dat ene hebben zonder dat andere te laten. En dat krijgen we aan de hand van verschillende figuren voorgeschoteld. Uh, met name Wotan, de, de oppergod. De oppergod ja. En uh, die in een groot dilemma komt te zitten. En het zijn dan wel goden die daar in Rheingold vooral... in het eerste deel voorkomen, maar we, kennen on we herkennen onszelf meteen, denk ik. En dat, door dat heel dicht bij het publiek brengen is dat ook door de uh, uh, ensenering heel goed bereikt. Ja. Ik ga een hele obligate vraag stellen, maar ik wil hem toch aan jullie allebei stellen: waarom is Wagner toch zo tijdloos, meneer? Ja, uh, ja. Dat die, die, die, die kracht die hij heeft. Dus als je. Ik bedoel, wat de nationaalsocialisten geprobeerd hebben. dat in een bepaalde sfeer alleen maar duidelijk te maken. dat heeft het eigenlijk ontkracht. en heeft het verzwakt. En het heeft dan altijd zo'n rare bijsmaak. Maar als je die hele poespas weglaat. en je probeert op het verhaal zelf te concentreren. zoals ik al zei. dat je daar heel dichtbij komt. en dat je een soort eens wordt met die karakters. dat is de kracht. En natuurlijk is het fascinerende aan Wagner ook altijd... dat over hem gevochten wordt. Dat iedereen denkt, hij weet het. En zo blijft hij gewoon ook in de discussie. Ja, Afid? Nou, ik denk... Ik denk echt het belangrijkste is dat Weimar gewoon hele mooie melodieën kon schrijven. Ja. En hele pakkende. Ja, dat is zo. Ik denk dat dat, dat, dat moet je niet onderschatten. Uh, als je de, de, de, de monoloog uh, beluistert tussen Sigmoed en Sieglinde in die Walkuren. Als je. Uh, uh, noem maar op, die. Uh, hoe noem je dat? Uh, de, de aanbeeld. Uh, het aanbeeld. Ja, dat is Rijgold. Hij kon gewoon muziek ja. schrijven die gewoon. Gewoon pakt puur op de ah. melodie, op, op, op klanken, op instrumentatie. Uh, het, uh, hij heeft, uh, passionele, soms zelfs hysterische uitbarstingen. Het is ook gewoon: hij kon gewoon ontzettend goed componeren. Ik bedoel, hij was geen filosoof. Laten, laten we niet van hem maken wat hij dacht dat hij was. Ja, nee, goed. Uh, tot slot, uh, uh, meneer Bertisch, um, ja. um, wanneer kunnen we ze alle vier achter elkaar zien? Um, de, de, er komen twee cycli compleet aan in 2014, begin. Het is nu nog de tijd dat we de afzonderlijke opera's hernemen. Dus morgen met ja. Rheingold beginnen. Ja. En dat gaat volgend jaar door met. met uh, uh, waalkeuren siegfried Götterdämmerung En dan zijn we einde 2013. Dat is trouwens 200 jaar wagen. Ja, zeker, ja, ja, 200 ja. jaar zou die 200 jaar oud zijn geworden. En in 2014 gaan we twee keer uh, een okay. hele cyclus meemaken. Goh, ik ga kijken. Jij ook? Nee, ik heb het al gezien. Ja, ik, ik, en ik, uh, niet Ja, oh, Jawel, het in 1999. Oh, okay. En ik vroeg me af, Klaus trouwens, heeft Pierre Audi ondertussen ook regiecursussen genomen oh, of niet? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ga je straks dat heeft met hij een... niet nodig, <laughs> Nou, Ik denk dat hij dat ontzettend nodig heeft. Goed mannen, dat was dan weer een leuk einde van dit toch ver erg, heel erg leuke gesprek. Dank jullie wel, Havid Boassa en Klaus Bertisch over das Rheingold van Wagner. Het is vijf voor twaalf. Deze winstlieden zijn uitgezocht door de heer Samson en mij hebben een paar kenmerken. In de eerste plaats hebben wij gezocht naar mensen met een, wat we genoemd hebben een Dresiaanse uitstraling. Ze realiseren dat ze er zitten, niet voor zichzelf, maar voor het land. Ja, Dresiaans, zo zien de heren Rutte en Samson hun kabinet graag. Aan de telefoon Herman Vuijsje, biograaf van Willem Drees. Meneer Vuijsje, enig idee wat wij ons bij Dresiaans moeten voorstellen. Nou, een poging tot usurpatie van een reputatie, denk ik. <laughs> Kijk, um, Dreesiaans is natuurlijk een, een kenmerk dat je moet verdienen. Uh, Wiegeliaans of Lubriaans of zo, of Marxistisch desnoods, dat wordt je toegekend. wegens uh, minder uh, goed politiek gedrag. Maar Drees staat natuurlijk voor oerdegelijkheid en, en betrouwbaarheid. En dat is alleen iets wat anderen na afloop van de gedane prestaties over je kunnen zeggen, lijkt ja, mij. Ja, en hebt u dan daar vertrouwen in, zodat misschien deze vergelijking ooit op zou kunnen gaan? Ja, dat weet je niet. De ene overeenkomst is alvast dat uh, Mark hetzelfde brilletje heeft opgezet uh, als <laughs> ja. reis. Volgens mij ook een wat ouder en wat sta staatsman achter de oh, Misschien heeft hij gewoon slechte ogen. Dat zou kunnen. Dat zal de toekomst leren. Uh, nou, er is in ieder geval één ding wat ik wel vind... dat, uh, dat het huidige kabinet doet zoals Drees dat destijds deed... en dat het die hele nuchtere bereidheid om te onderhandelen... en compromissen te sluiten. Hmm. Dat deed Drees ook. Hij was altijd iemand die zei... ja, wij hebben onze dingen, wij Sociaaldemocraten. maar ja, jullie katholieken hè, en jullie christenen... wij weten dat jullie ook je stokpaardjes hebben. En daar werd een heel, heel nuchter en rustig over onderhandeld. Ja. Toch nog even, welke minister komt volgens u het dichtst in de buurt van een Dresiaanse uitstraling? Nou, daar heb ik even over nagedacht. Dat is volgens mij toch wel Dijsselbloem. Ook wel, die heeft ook wel diezelfde... Uh, ja, letterlijke uitstraling. Ja. Kijk, Drees was heel populair bij cartoonisten... omdat hij dat totaal onaangedane uiterlijk had. Hij had eigenlijk altijd dat pekementige gezicht... dat altijd maar met die, met die, met die kleine felle ogen... door het biljetje heen keek... waar niet veel uitdrukking op te zien was. En dat in dat opzicht... Uh, even naar Dijsselbloem denk ik wel. Maar ook, dat is een beetje flauw... maar daar natuurlijk alleen bij te laten. Ik denk ook wel dat hij een, een hele degelijke minister zal worden... Die, uh, die ook inhoudelijk wel in het spoor van Drees uh, loopt. Nou, wij gaan gewoon kijken of zij doen... wat u vindt dat ze moeten... Doen, namelijk deze Dresiaanse uitstraling verdienen, althans die term. Hartelijk dank. Herman ja, Kruisje, okay. biograaf van Drees. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Morgen zit hier Chris Keine en ik wens u een hele goede nacht. Goedenacht, nacht, vrienden. Het Zeit tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert het Zigarette.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 Is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Dit is Radio 1.